4 uur. De Radio 1 Sportshow. Bruxella Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag, komend uur aandacht voor Roemenië. Waar binnenkort een spannend referendum wordt gehouden. Binnenkort natuurlijk ook officieel de Olympische Spelen. Morgen daarom praten wij met een sportpanel. En daarin vandaag Leo Driessen en Manon Polson. Maar eerst krijgt u het NOS-nieuws van 4 uur van Mark Visser.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 In Nederland, zowel qua beoefeners als, als qua fans. Um, en als laatste is het een, een teamsport wat gespeeld wordt in relatief grote stadions. Dus er zijn wat dat betreft ook uh, veel kaartjes voor beschikbaar. Het weer veel zon, maar in het binnenland kunnen enkele stapelwolken ontstaan. 23 graden in het noorden is het en 26 tot 29 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het opnieuw zomerswarm. In de loop van de dag ontstaat er bewolking en tegen de avond is er kans op een enkele onweersbui. ANWB Verkeersinformatie op de A27 Utrecht richting Breda... is tussen de knopen de Rijnsweert en Lunette de rechte reisschok dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Daardoor is er file ontstaan op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afwit Dolder en knopen de Rijnsweert 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. On je marks en de atleten zijn weg.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 Water haatst, bomen ruisen, verbeelding spreekt. Je ziet het gebeuren. Nu, in de Hermitage Amsterdam. Impressionisme. Hermitage.nl. Waar koop je nu het beste groente en fruit? Bij Lidl.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 En op deze mooie zomerdag hebben we aandacht voor de stranden in de steden. Zandvoort aan de Eem bijvoorbeeld. En u kunt natuurlijk ook met ons mee luisteren, kijken, twitteren. Allemaal via radio1.nl. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Maar eerst gaan we het hebben over de aandelenmarkten. Oh, u hoorde het net al in het nieuws. staan flink hoger de opmerkingen van de president van de Europese Centrale Bank. Draghi zei vanmiddag dat de ECB alles zal doen wat nodig is om de euro te redden. Uh, Peter van der Meerschart van de Economie Redactie. Uh, ja. Als ik dat hoor, dan denk ik, ja, dat is toch ook gewoon zijn werk om alles te doen wat de euro... Wat is hier zo speciaal aan in deze opmerking dat die markten zo reageren? Nou, hier is uh, speciaal aan dat uh, Draghi eigenlijk aangeeft dat um, de ECB van plan is. En dat is, we doen het nu even aan een soort draghi watching gaan doen. Dat de uh, Europese Centrale Bank van plan is om um, uh, leningen, obligatieleningen... van landen die in de problemen verkeren... dat hebben we het eigenlijk over Spanje en over uh, Italië... om die op te kopen. Dat valt dus binnen het mandaat van de Europese Centrale Bank. En dat doet hij omdat de uh, rentes op dit moment... die die landen moeten betalen als ze geld willen lenen... zo hoog zijn dat het eigenlijk geldmarktverstorend Werkt. Dus de markt, de geldmarkt, kan nu onvoldoende zijn werk doen... omdat die twee landen zoveel uh, moeten betalen als ze uh, geld willen lenen. En dan valt het dus binnen het mandaat om um, uh, die uh, staatsobligaties op te kopen. Dan creëer je in feite uh, wat lucht. Uh, en daar zijn um, uh, de financiële markten dus wel uh, tevreden mee. Zo tevreden mee dat je dat ook gelijk terugziet in een daling van de rentes... die Spanje en Italië moeten betalen. Spanje stond de hele tijd nog op 7,5%. Eigenlijk veel te hoog houden ze nooit lang vol, want dat kost ontzettend veel geld voor Spanje. En je ziet dat binnen nou, een aantal uren, dat Draghi dat heeft gezegd op die conferentie in Londen, dat het ongeveer een half procent naar beneden gaat. Dus dat de rentes nu op 7% procent staan. Nou, hebben we al een aantal keren gezien dat er een dergelijk soort van opmerking komt? Dan komt ja. er zo'n euforische reactie van de markt. Hoe markten. lang weet het nog door, vraag jij en, nu? Ja, Verplaatst je het probleem nu weer even? Geef je wat lucht? Of zit hier ook een soort oplossing van het probleem in verborgen? Je zet wel het begin van een oplossing van, um, uh, van het probleem in. Maar er zijn ook economen en analisten die zeggen: ja, het is een tijdelijke opluchting. Want je haalt nu inderdaad, laten we zeggen, de stress eventjes uit de markt. Maar de noodfondsen die eigenlijk nodig zijn voor het geval dat Spanje en Italië omvallen. Die zijn eigenlijk te klein. Dus een echte structurele oplossing is er nog niet. Maar markten zijn op dit moment eh, toch redelijk tevreden... met datgene wat Draghi nu zegt. Hou ook even het achterhoofd. Het is zomer. Er is weinig handel. Dus op het moment dat er een beetje wordt gehandeld... dan zie je al enorme uitslagen in de koers. En dat zagen wij hier vanmiddag dus ook gebeuren. Ik zit hier achter twee grote computerschermen... met allerlei kleurige codes. En eh, de AIX bijvoorbeeld... die neemt in één keer een vlucht plus 2%. En dat komt omdat ING de bankverzekeraar ja. um, en, en Egon, uh, vrij zwaar in die index, index meewegen. En van zodra er dus iets gebeurt op die financiële markt, op de geldmarkt... de ING heeft zelf ook veel van dat soort staatsleningen... dan zie je dus dat die koersen van, uh, van het aandeel ING omhoog gaan... en dat weegt zwaar in de AIX. Maar ook bijvoorbeeld uh, in Duitsland, daar gaan uh, de koersen... moet ik even goed kijken, uh, bij ook bijna 2% omhoog. In Parijs gaan ze tegen de ook weer 2%, bijna 3% omhoog... En uh, New York is ook hoger geopend, ook 2 En je ziet het ook terug trouwens in de koers van de euro. Ten opzichte van gisteren is er bijna 2 dollarcent bijgekomen. Dus uh, zo'n zo uh, uh, bankpresident, als die wat zegt... en die zegt, we kunnen wat gaan doen en wat we doen zullen we ook doen... heeft een enorme uitwerking. Het is uh, tien over vier, Peter. We kijken rond tien over zes of het in ieder geval nog twee uur heeft standgehouden. <laughs> Dankjewel. Okay. Zwaai natuurlijk, hè. komt hij nog een beetje wauw, Guns and roses, sweet child of mine. De Europese Unie maakt zich zorgen over Roemenië. Zondag is daar een referendum over het lot van de president. Het volk kan hem wegstemmen. De uitslag uh, is trouwens alleen geldig als meer dan de helft van de kiezers een stem uitbrengt. Bij ons te gast is Nausica Marbe, columnist en journalist van Roemeense... Afkomst, 18 jaar daar gewoonte. Ja, de eerste 18 jaar goedemiddag van het leven. Uh, zegt dit referendum, dat is in gang gezet door de premier. Die wil ja. graag de president weg hebben. Ja, de nieuwe premier. Die heeft dat gedaan omdat hij uh, uh, eigenlijk... Uh, uh, de huidige president is iemand die de corruptie aangepakt heeft. Die de afgelopen jaar gewaakt heeft dat de rechtsstaat voet aan de grond krijgt in Roemenië. Dat er instituten kwamen die mensen doorlichten, politici doorlichten. Fortuinen afpakten, dossiers maakten, voor de rechter sleepten. Ook hoge politici, ook een voormalige premier. Dus dat is zaak gemaakt, Is dat al lang gaat moeten gebeuren na de val van het communisme... Eindelijk is onder president Bosescu vaart gemaakt met hervorming van de Roemeense staat, van de, van de justitie. Het begin van een echte, solide rechtsstaat. Alleen dat komt de premier kennelijk niet uit? Nee, dat is gewoon, ja, onofficieel komt het hem natuurlijk niet uit. Hij vertegenwoordigt dan toch wel een, een vleugel uit de politiek die uh, de macht heeft gehad na de val van het communisme. Die zich gewoon verrijkt heeft. Het zijn mensen die toen de, ook heel veel, later ook heel veel Europese subsidiegeld uh, in hun eigen zak hebben gestopt. Want ze zijn, zijn niet enorm... van, de, van dezelfde partij, hè? Nee, ze zijn voor niet van dezelfde partij. De, de, nee, ze zijn niet, niet meer. Vroeger was de huidige president inderdaad... De, maar hij is uit die partij gestapt. Maar het is dus echt een groep, het is een, een, een coalitie namelijk... die ook voor de verkiezingen, uh, de verkiezingen ingegaan is van de huidige premier... premier meneer Ponta en Buzescu is de president. Maar meneer Ponta die uh, heeft interesses... Economische interesse is het huidige nieuws, breaking news, is dat zijn familie een miljoenen contract met de staat heeft getekend om bepaalde dingen, rioleringen te bouwen. Dus het is ook uh, wat hij eigenlijk wil: is dat Brussel zich nergens meer bemoeit en dat uh, al deze politici, zakenlui met de corruptie kunnen doorgaan en zichzelf verrijken. Maar Ongestuurd. als u het uh, schetst, uh, hoe ziet de bevolking dat dan? Want je zou zeggen, als u het zo schetst... en Bachescu iemand is die een aantal van dat soort zaken heel goed heeft aangepakt... dan kan hij ook wel op een grote steun rekenen. Nou, ik denk dat het Pesjesko inderdaad op, op, op aanzienlijke steun rekent. Tegelijkertijd is de bevolking ook vermoeid. Het is een grote bevolking natuurlijk. Uh, Roemenië is een groot land, het heeft een platte land. Het heeft ook enorm veel armoede. Het is gewoon echt niet een van de rijkste Europese landen. En uh, als je de bevolking vraagt... en er zijn toch echt opiniepeilingen geweest de afgelopen dagen... dan zeggen mensen, wij willen met rust gelaten worden. En ze kunnen niet definiëren wat het is. Willen ze met rust gelaten worden door de Europese Unie? Dus dat alles een gangetje gaat. Of willen ze met rust gelaten worden door de graaiers door de politici die, die eigenlijk hun, hun uh, rechten niet vertegenwoordigen. Dus het zijn en, zeer en gauw, teleurgestelde mag, kiezers ja. De die teleurgestelde kiezer die laat zich op het laatste moment beïnvloeden... Door, door degene met de brutaalste bek, door de campagne die het beste klinkt. En, en wie is het brutaalst van, van deze nou, twee? Natuurlijk, dat is gewoon echt de club van de, van de huidige spontaan. premier. Ja, en uh, die, die, is, uh, die speelt natuurlijk ook op een uh, nationalistisch sentiment. Uh, zijn club is eigenlijk heel bang dat er er opkomst teleurstellend zal zijn en dat het uh, referendum niet geldig is. Dus uh, zweep de mensen op om te gaan stemmen... En hij heeft het zo weten om te draaien... dat Boczesko eigenlijk uh, degene is die, die, die de vrijheden en de democratie verkwanselt... en dan Brussel uitlevert. En een beetje Roemeen met een beetje trots. Hij maakt er ook een heel persoonlijke zaak. Ben je bent Roemeen? Ben je trots op je land? Uh, heb je een eergevoel? Ga en stem tegen deze... En, en heeft Boczesko momenteel voldoende uh, uh, ja, zeg maar kracht en macht... om hier tegen ook voldoende in de publiciteit te komen? Ja, hij, komt in, ook, ja, hij komt in de publiciteit. Hij is in de studios, hij, hij wordt geïnteresseerd door kranten, er zijn grote affiches, ook posters met hem. Uh, maar hij heeft een beetje een ambiguë boodschap. Hij zegt, ik ga wel stemmen, omdat ik eigenlijk nog steeds president ben. Uh, uh, uh, nominaal ben ik eigenlijk president. En ik kan me niet permitteren om... Een van de instituten van dit land. Af te namelijk te door niet af te, te stemmen. Ja. Dus ik, ik, ik, het is eigenlijk heel fair play, heel aardig. Maar hij tegelijkertijd roept hij de bevolking op, dan niet direct, want hij wil ze niet beïnvloeden, maar adviseert. Hij zegt, zou ik zou heel goed begrijpen als mensen dat niet doen. Omdat ze eigenlijk, als ze niet gaan stemmen, dan is het referendum ongeldig. En dan kunnen wij deze koede taal, want dat is het ongedaan maken. U, u vindt dit echt een, een, een staatsgreep? En, ja, ik vind dat een staatsgreep, min of meer. Maar ja, een, een staatsgreep die uitgesmeerd is over een aantal maanden. Want er zijn echt enorm veel dingen uh, ontmanteld. Allemaal goede ontwikkelingen zijn teniet gedaan. Um, deze dag heeft een van de grootste Romeinse kranten um, een, alweer iets bekendgemaakt: namelijk dat de huidige um, uh, premier een contract met sociale partners heeft ondertekend om al die anticorruptie-instituten uh, te ontmantelen en af te schaffen. Dat is nu in het nieuws. Dus ja, dat is. Maar dat zijn allemaal finesses waarvan ik me afvraag... zullen de kiezers dat zien? De kiezers hebben vakantie, de kiezers zijn moe... de kiezers hebben met een crisis te maken... ze hebben gewoon geen geld, ze willen geen gedoe meer. Dus als er gewoon echt zo'n jonge, frisse, hippe premier zegt... weet je wat, weg met die oude gaarden... dan zou het best kunnen zijn dat hmm. de meerderheid gaat... de president wegstemt en daarmee de enige kans... op een uh, toch wel ja, beschaafde rechtsstaat. En hoe is het met de pers? Zijn die heel duidelijk voor of tegen... of is daar een hele objectieve berichtgeving? Of zijn de, zijn de kampen daarin ook ingenomen? In de kranten is de publieke um, opinie heel goed en ruim vertegenwoordigd... met verschillende meningen, maar er is een heel duidelijke goede analyse... die voor de president, de steenkant opgaat... Um, Tegelijkertijd is het zo dat uh, uh, nu alweer papieren en memos opgedoken zijn... waar de getrouw van de premier afspraken maken met voorpagina's... om de nieuws op het voorpagina's te domineren. En bovendien hebben zij de directie van de publieke omroep ontslagen... en eigen mensen op die posten gezeten. Dus ze zijn verzekerd van... Uh, nou ja. Uh, journalisten van steun bij de journalisten van de publieke omroep En dat is, dat is, ja, is funest natuurlijk. Hè? U, u noemde net al even de Europese Unie. In, in Brussel maken ze zich ja. behoorlijk zorgen over wat er gebeurt in Roemenië. Is Ponta zo anti-Europees, de premier? Nou nee, officieel is hij helemaal niet anti-Europees. Hij, hij verdedigt uh, um, uh, op papier Europa. Uh, als, uh, nou ja, Een geheel waarin Roemenië hoort. Maar als het puntje bij het paaltje komt... Um, uh, Sweept hij toch wel de Romeinse bevolking tegen Europa? Het gaat eigenlijk om geen inmenging. In, ja, hij, hij noemt eigenlijk de bemoeienis van Europa stalinistisch. Ja, is gewoon geen en dan gaat het van... over de eisen die Europa stelt op het gebied van corruptie, ja, ja, wetgeving. En en dat is gewoon voor, voor, voor Nederlanders misschien een beetje moeilijk te begrijpen. Omdat wij hier hebben we een, een, een recht, uh, rechtsstad al, al uh, uh, um, eeuwen. Uh, tegelijkertijd uh, maken we ons in Nederland zorgen over uh, uh, de Europese Unie, die uh, eigenlijk onze opgebouwde rechten uh, ka uh, kapot kan maken. En de, de verzorgingsstad kapot kan maken. Dus de, die kritiek is legitiem in Nederlandse oren. Maar voor Roemenië is de bemoeienis van de Europese Unie met geld en met advies... eigenlijk de enige kans om een beetje op te krabbelen uit het communisme. En, en, staat, en staat dat het tot... nu op het spel, denkt u? Dat Stel dat, dat, dat de president, staat president wordt absoluut. weggestuurd, wat dat staat gaat op het, het effect zijn voor ons? Dat staat op het spel. Daar gaat gewoon deze ponta gaat alle maatregelen terugdraaien. En hij gaat gewoon echt een politiek van willekeur installeren... waarin de burger gewoon echt wegkwijt, weinig te zeggen heeft... en waarin dus gewoon echt de graaiers in de politiek... de politiek en het zakenleven zijn totaal vermengd... en de clans van de verschillende mafiasoort waarin die het volstrekt voor het zeggen hebben een ongehinderd uh, iets kunnen doen. En dan zullen er misschien wel mensen zijn die bij de Europese Unie aan de bel trekken... En, uh, en om hulp vragen, maar dan is het eigenlijk heel erg laat. Want die rapporten, dat duurt te lang voordat die rapporten gemaakt worden. En die kunnen gewoon echt een heel klein beetje monitoren... maar niet de ongelooflijke, ingewikkelde situatie die dan ontstaat. En, en dit klinkt door in dat referendum... of is dat referendum toch vooral een machtsstrijd tussen deze twee personen? Hoe, hoe ziet het is de gemiddelde macht... Roemeen het, zeg maar? Ja. Neemt hij dat Europese verhaal mee of kijkt hij in eerste instantie naar... Of ik ben de bang dat de gemiddelde Roemeen in eerste instantie denkt... van twee haantjes die tegen elkaar opboksen. Nou, ik kies degene die mij het meest aanstaat. En... Uh, uh, dat er gewoon echt toch eigenlijk normaal een, een laag hoog opgeleiden zijn... of mensen die heel bewust naar de politiek kijken het nieuws volgen... die beseffen dat het eigenlijk om een grotere zaken gaat... en, en, en om, om de toekomst van... De van, van, van, van het land zelf. Ja, wat zou het kunnen dat Roemenië weer uit de Europese Unie wordt gezet? Dat gebeurt toch dat eigenlijk. Dat is gewoon geen beslissing die Bijna de regering boekt. Ja, Misschien kan doen. gaan we binnenkort uh, richting zo dat kan geval niet, bij dat de Dat maar... kan ik me niet voorstellen heel snel. Maar, stel, uh, maar uh, en, en, en Roemenië zit niet in de euro, dus het kan, Roemenië kan gewoon echt uh, uh, niet voor financiële problemen zorgen. Maar uh, ik kan me voorstellen dat Brussel gewoon echt helemaal het, het gehad heeft natuurlijk. Tegelijkertijd uh, is steun aan Bossescu de enige manier om daar gewoon het op te lappen wat je kunt oplappen. Dus ik zou zeggen nog strengere toezicht, nog minder geld. Um, nog uh, meer druk op de regering Ponta. Mocht die blijven, mocht de president uit zijn club natuurlijk ook de nieuwe president uit zijn club komen, mocht deze sneuvelen. Dus het is zaak nu gewoon echt om echt on, ongekend streng daar gewoon dingen door te, door te zetten. Vreest u de uitslag, of ziet u ernaar uit aanstaande zondag? Wat ja, is uw gevoel? Hem. Ik vrees hem. Tegelijkertijd uh, uh, is het zo dat het gewoon zomer is, en misschien dat, dat er gewoon echt heel weinig mensen gaan. Dus dat is ook de hoop van de Misschien mensen die spelen. Spelen zondag. Ja, is er ik, ik, iets van heb, Roemenië nou, op het uh, programma? Ik, ik heb een aantal mensen gebeld en die gaan, wel, die gaan wel stemmen. Omdat ze denken we gaan het niet, we kunnen niet aan een gok overlaten. Dat, we kunnen niet gokken dat er te weinig mensen gaan en dat we winnen. We gaan uh, ons uh, lot in eigen handen nemen en we stemmen voor deze president. Maar uh, ik denk dat dat toch wel een, een, een minderheid is. Nausicaa Mark B. Tegenovergesteld. Ja. Dank dat u bij ons was om te praten over de situatie in Roemenië. Wij gaan dus even kijken Graag. of er iets op het programma in Londen staat. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucilla Carasso en Tom van Hek. Queen of California van John Mayer. Radio 1. Sportzomer tweets. We hebben eigenlijk een beetje te doen met Luke Ekkinkow. Ja. Waar moet dat over gaan? Toch niet weer koffers op Heathrow die zijn aangekomen <laughs> ja, via Twitter. Er nou, het is echt. Er, er, er, er gebeurt dus helemaal niets op Twitter. Ik weet zeker dat gaat morgen wel weer uh, veranderen. Hey, want dan begint hier. Uh, tuurlijk, dan is die, die, die, die openingceremonie. Maar uit pure nood ben ik maar gewoon naar het officiële. Twitter-account gegaan van de Olympische Spelen zelf. Nou, als dat het geval is, dan weet je dat het mis is eigenlijk. Et Londen 2012. En daarop zegt de organisatie dat er nog één dag te gaan is voordat de Spelen officieel gaan beginnen. Weten we dat ook? Ze stellen de vraag op Twitter: waar kijk jij het meest naar uit? Ene Carol, die tweet dat ze gaat voor het zwemmen, voetbal en de verhalen van de atleten. En ze baalt dat ze de komende twee weken moet werken. Nicola, et 13 die kijkt naar het schoonspringen, zwemmen en roeien. En ze kan niet wachten. En. Uh, Ed Azul Suenos is een vrolijke vogel... en kijkt naar het, uh, het meest naar uit naar de slotceremonie. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Het is loting donderdag vandaag. Veel Olympische sporters kregen vandaag al te horen... tegen wie ze hun eerste duel moeten strijden. Robin Haase speelt zijn eerste tennisduel... tegen de Fransman Richard Casquette. Die uh, Rick Hoogkamp is op Ed Rick Hoogkamp niet zo heel positief. Lekkere loting voor Robin Haase. Not. En dat op gras. Lastig. Tijmen Lensing vindt het ook een vervelende loting... zegt hij op Ed Tijmen L. Uh, die man die was in 2016 als een zeven halve finalist op Wimbledon. En Bjorn Oude Voshaar is minder negatief. Hij denkt dat er zeker kansen zijn voor een tweede ronde. Ook bij het judo werd er gelood. Dat uh, konden we weten omdat Edith Bos op Ed Edith Bos... met grote caps -lock letters schreef dat vandaag om 11 uur de loting was... en dat het dan echt is en op papier staat en zo. En ze is er sowieso klaar voor. Op Twitter schrijft ze dat ze nog steeds 70,5 kilo weegt... maar dat het warm is, dus met die temperaturen is ze straks straks absoluut op gewicht. Eerste ronde kreeg ze een bye, wat wel een beetje lullig is, want meedoen is belangrijk en de winnen, en nu mag ze niet eens meedoen, maar wint ze wel. Henk Grol loodt tegen een simpele tegenstander, maar kan wel de Japaner... Takamasa Anai tegenkomen in de halve finale. Dat is een angstgegen van hem. En Ed René, de jong 10, die zegt... Dat is lekker dan. Grol zit bij de Japanner in het schema... waar hij nog nooit van won. dit Bos niet bij die Française in het schema, gelukkig. En die Française is dus Lucie de Cossé en die kan Bos pas in de finale tegenkomen. Op Twitter is men trouwens wel positief over de kansen... van de Nederlandse judoka's gouden medaille zegt Ed genius 1972 Jay heeft nog een vraagje aan Henk Grol. Hij vraagt, als jij eerste wordt op de Olympische Spelen... ...krijg ik dan een iPhone van jou. Het is niet helemaal duidelijk wat het een met het ander te maken heeft... ...maar goed, hij vraagt het toch maar even voor de zekerheid. Sylvia Dekkers die tweet via S. Dekkers en zegt... ...ik had al vertrouwen, maar nu helemaal geen twijfel... ...we hebben al een kampioen. Wauw! En die laatste wauw gaat dan weer over een foto... ...die Henk Grol eerder op zijn Twitter plaatste. Ik heb hem ook even op de webcam gezet van Radio1.nl. Dat is een foto van zijn torso, je ziet ja. het hè, met uh, zijn rugspieren en zo. En uh, enorme spiermassa. Hij zet er ook bij: I'm ready. En, uh, en uh, elke spier ook op zijn plek zo. En als je goed kijkt, weet je zo, door je, door, je, door je oogleden heen en zo. Dan... Ja, nou heeft het wel het weg van mijn eigen rug. Als je zo kijkt. <lacht> Toch wel. Goed. Uh, hashtag #R1Sportzomer is de hashtag om mee te praten. Vanaf morgen gaat het los en dan gaat het ook weer los op Twitter. Droom lekker verder, <lacht> Lucas. Die doen. foto yes. is wel goed voor de allertouwste les. Ja, ik zeker wel. Uh, wel gebruiken. Luc, ik, ik morgen weer met uh, waarschijnlijk heel veel Olympische tweets Absoluut. op weg naar de opening van de Olympische Spelen. Brengt de klok op half vijf. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Mark Visser. De Amerikaanse beurzen zijn met flinke winsten begonnen. Net als in Europa putten de Amerikaanse beleggers moed uit de belofte van president Mario Draghi... dat de Europese Centrale Bank alles zal doen om de euro overeind te houden. Draghi zei op een bijeenkomst in Londen onder meer dat de hoge rente in landen als Griekenland en Spanje een ingreep van de ECB mogelijk maakt. In Amsterdam heeft de politie vanochtend invallen gedaan in tien woningen. En daarbij zijn acht mannen van tussen de 20 en 30 jaar oud opgepakt. Politie had een tip gekregen. Bij de inval in Amsterdam-Zuidoost zijn zeven vuurwapens, een stroomstootwapen en een kilo hennep in beslag genomen. In de Syrische stad Aleppo wordt voor de zesde dag op rij zwaar gevochten. De regeringsleger voert bombardementen uit op verschillende wijken. Opstandelingen zeggen dat ze de helft van de in de stad in handen hebben, maar of dat ook klopt is niet duidelijk. Aleppo is het economische centrum van Syrië. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een bezoek gebracht aan Srebrenica. Hij bezocht de graven van de duizenden moslims die in de zomer van 1995 zijn vermoord. En legde een krans bij het herdenkingsmonument. Ban Ki-moon is de eerste secretaris-generaal van de VN die een bezoek brengt aan de stad. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentenold 2 kilometer. Op de A15 Maasvlakte Rotterdam tussen Afritbride en Spijkenissen 5 kilometer. En de laatste is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij Knopend 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De komende half uur praten we onder andere in ons uitgebreide sportpanel met Leo Dries en Manon Kolson over de Olympische Spelen en de al dan niet verwachte Nederlandse medaillespiegel. Eerst gaan we naar het strand. Lange files naar het strand horen natuurlijk bij de zomer, maar als je daar geen zin in hebt en je woont in de stad, dan is er steeds vaker een oplossing, namelijk het stadsstrand. Een paar jaar geleden is dit idee overgewaaid uit Parijs en inmiddels is het een uh, groot succes hier in Nederland. Josephine Trehy is in Amersfoort. Daar hebben ze Zandvoort aan de Eem. Het is wel grappig als je hier aankomt lopen. Dan worden ze dus aan de ene kant van de weg. en de stratenmakers bezig hier een nieuwe weg aan het aanleggen. En er staat de graafmachine. En dan tien meter verderop. lijkt het inderdaad net of je op Zandvoort aankomt. Picknicktafels, veel zand natuurlijk. Een beachvolleybalveld. Parasolen en rondrennende kinderen op blote voeten. Net een echte strandtent. Ja, een beetje chill op het strand, ja. Is een uh, stadstrand een goed alternatief voor het echte strand? Ja, dit is zeker een goed alternatief. Omdat het gewoon uh, zand is en een beetje uh, gezelligheid, een beetje lounge. Het is wel een beetje een gek idee. Dus aan de ene kant wordt er uh, met een graafmachine gewerkt en hier is het opeens strandgevoel. Helemaal ja, mijn mij niet zo fout, hoor. Ik ben sowieso een stadmens. Ik vind het fantastisch. Ik ben vlakbij, het is geweldig voor de kinderen. Dus ik zit hier gewoon lekker. kinderen zitten daar verderop op de schommel? Nee, die zitten bij de waterpomp. Want die moeten natuurlijk vies worden, dat hoort erbij. En niet naar het echte strand? Nee, is te ver weg. En mist u niet die zeebries, de meeuwen? Jawel. Natuurlijk, natuurlijk mis ik dat. Maar dat heb je hier gewoon niet. Ja, maar dit kan makkelijk gewoon. Ik woon hier in de buurt. Dus dan even tijdens het boodschappen doen, eventjes snel hierheen. En de strand ga je toch wel vaak, toch wel een hele dag dan heen. Enthousiaste reacties dus hier. We hebben ook even gevraagd aan een stadsgeoloog. Waarom steden zo enthousiast zijn over die stadstranden. Vooral uh, plekken die uh, nog wel een uh, leuke tijdelijke invulling kunnen gebruiken. En om de kosten van, van, een, uh, uh, ja, van het aanleggen van een, van een, uh, een, een stadstrand is toch wel een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld hè, het, het, het aanleggen van een nieuw café of restaurant. Het, het is een vrij laagdrempelige investering die ook binnen enkele dagen weer kan worden opgeruimd. André van Gelder, jij bent de eigenaar hier hè? Jazeker. Parijs, Berlijn, Amsterdam... Amersfoort. Amersfoort. Ja, zeker, Amersfoort en uh, waarom niet. Ik bedoel, ook hier uh, willen mensen graag recreëren. Het uh, is een heerlijke plek in de stad. Nu dus, uh... zit ik hier met mijn voeten in het zand. Is dat genoeg voor een uh, stadstrand? Het zand aan zich is denk ik niet genoeg. Uh, bij veel stadstranden hebben we natuurlijk ook water waar mensen kunnen zwemmen. Dat, dat kan is... hier niet. Nee, uh, theoretisch kun je hier zwemmen in de rivier, hier voor de deur. Maar dat vinden veel mensen niet, uh, niet aantrekkelijk. Dus uh, het zwemmen is niet echt een, een item hier. Wat hier wel heel erg veel gebeurt, is uh, een sportveld natuurlijk, het volleybal. Wat, wat veel gespeeld wordt door volwassenen. En uh, de, de waterpomp, uh, wat een, uh, de heilige koe is voor onze kinderen. Die eindeloos uh, kunnen pompen en spelen en in een soort natuurspeelplaatsje in de hoek van het terrein hun gang kunnen gaan terwijl een uh, pa paar malen lekker een borrel drinken of een kop koffie. Het is een leuk hip, nieuw fenomeen en mensen hoeven niet per se uh, uh, naar het strand te fietsen of, of of met de auto in de in de file te staan onderweg naar het strand. En een leuk flits. Bezoek aan een, aan een stukje strand en een stukje beleving. Een hele korte tijd laagdrempelig midden in je eigen stad. Dat is natuurlijk uh, geweldig. Grote oh, schommel aan Duwen, vol met kinderen. Ja, heerlijk hè. En wat dacht u, uh, toch maar niet naar het echte Zandvoort. We gaan naar Zandvoort aan de Eem. Ja, zeker. Ja, dat is te ver weg met drie kinderen met de trein. Uh, en dit is ideaal joh. Het ideaal is dat er juist geen, uh, geen water is. Dus je kan lekker zelf uh, zitten. Hoef je hoeft niet de hele tijd op de kinderen te letten. Precies. Uh, het Schottermeer is, is ook uh, vlakbij. Maar uh, aangezien de laatste jongetje verdronken is. En dan met drie kinderen. Als je alleen bent, dan uh, is het vrij lastig. Ik kan me voorstellen dat je ook een beetje de zee gaat missen juist hier. Uh, nee, nee, ik niet. <laughs> Zandvoort aan de EEM op een uh, zonnige zomermiddag. You are the best, mm -hmm. yes you are. En de New Power Generation met cream. We gaan het hebben over de sport, de Olympische Spelen vooral. Want we hebben tijd voor het Sportforum, uitgebreid de tijd. En daarvoor hebben we twee gasten. Leo Driessen, kenner van RTL Eredivisie Live, welkom. En Manon Koolson, chef redactie tegenwoordig van de mm -hmm. Platte Helden, welkom. De sportzomer noemen we dit programma. We zijn met de sportresultaten tot nu toe qua Nederland niet zo verwend. Leo Driessen, denk jij nou, maar gelukkig hebben we de Spelen nog. Of, of hoe ja, kijk jij daar tegenaan? Ja nee, ja, nee. Gelukkig hebben we de Spelen nog. Nee, dat gaat, dat gaat wel goed komen. Met, uh, met, uh, morgen pakken we al uh, twee gouden medailles. Jij bedoelt zaterdag met het zaterdag, zwemmen? Zaterdag, sorry, ja. Je ja. denkt zwemmen en... Uh, Terpsa. Ja? Ja. Nou, gaat in ieder geval meedoen daarvoor. Voor het uh, met wielrennen? Ja, ik, ik kan wel zeggen, heel bluff, hij pakt goud, maar hij gaat meedoen. Tot, het laat, tot de laatste 100 meter gaat hij meedoen voor een medaille. Oké, okay, dus jij bent een positief mens. Positief gestemd over de Nelse deelname, maar ook vooral de resultaten de Olympische Spelen. Ja, voor de, voor de zaterdag wel, ja. ja. Maar nog eerst naar jou. Uh, uh, jij keek al enigszins verbaasd. Je denkt, nou, die Leo, die, die durft. Is, die durft. Wat, wat is jouw beeld van Nederland? Er zijn allerlei verschillende prognoses... en zonder ons aan allerlei getalletjes te houden. Maar wat is je algemene gevoel van de Nederlandse equipe... die naar de Olympische Spelen gaat? Nou, Ik vind dat het hoop doet leven, sowieso. Bijvoorbeeld, het heeft geen nut om uh, nu te uh, gaan denken... naar een uh, tot nu toe uh, druilerige sportzomer. Uh, nou, dat zal met die Spelen ook wel niks worden. Uh, het is gewoon een heel ander uh, evenement weer, andere sporters. En ik denk inderdaad dat, uh, dat binnen het wielrennen uh, wel heel goede grote kansen liggen voor Marianne Vos. Uh, zwemmer Terza, ook. Ja. Terza. ja, die gaat wel meedoen. Maar ik heb zo'n vermoeden dat die hele kleine Britse uh, sprinter Cavendish, ja. <laughs> meneer Cavendish, dat die toch wel uh, iets gaat doen daar. Denk je niet, Leo? Ja. Ja. <laughs> dat ja, Dek Leo, denk ik. Ja, dat, de... dat is Ik ga het niet gaan roepen nu. Nee, dat is maar maar is het totaliteit? We hebben onszelf op een gegeven moment een beetje opgezadeld als klein land met een top 10 ambitie. En dan moeten wij in de top ja. 10 van de. Is, is dat überhaupt realistisch, vinden jullie? Of zeggen jullie gewoon als wij een aantal medailles, zoals bijvoorbeeld Peking, zouden halen, dan doen we het toch al heel fatsoenlijk met z'n hoe, hoe zit je erin? Of zit je ook in, in, in ranglijstjes? Te nee, krijgen? nee, nee. Maar ik, ik, ik, ik, ik hou wel van ambitie uitspreken. Wel van. van uh... En je hebt er zo lang naartoe gewerkt. en dan ga je er ook voor. en, uh, en dan aan het eind van die spelen. de rekening maar opmaken. Maar ik vind het wel een beetje. Uh, 15 plus 1 of zo werd er gezegd. Er moest 1 ja. meer gehaald worden dan in Peking. Dan denk ik, ja, dat, dat vind ik van die. van die. van die, ja, van die rare subdoelen. Ja, Manon, wat vind jij daarvan? Ja, ik bedoel, datgene wat sport zo mooi maakt, is dat het ook onvoorspelbaar is. Ja. Ik bedoel, je kan niet, als je een wiskundige formule had... of een wetenschappelijk plan had waarmee je goud kon winnen... en dan was er geen zak aan. Dus dat, dat is tegelijkertijd het mooie van de sport. En uh, dat maakt het ook moeilijk om te voorspellen. Het maakt het, uh, je kan de, de mooiste en de grootste onderzoekscentra hebben... maar ja, als het individu uh, zelf op de dag... Uh, uh, dat, dat ze moeten presteren, uh, ziek zwak en misselijk is. Ja, uh, en, en hangt het ook niet af uh, meer van een paar mooie verhalen, zoals die, of verrassingen, die waterpolo dames natuurlijk ja. de vorige keer... als je twee of drie van dat soort medailles haalt... dat maakt toch vaak ook een hoop goed, of het er dan 14, 15 of 16 zijn? Ja, wat mij betreft wel. Maar ik weet niet hoe ze daar bij NRC en NSF de over denken. Daar zullen vast allerlei uh, rekenmodellen ook aan ja, vastzangen. Ik, ik weet niet, Tom, wat van jij dan van die zeven regels van... Uh... Maurits Hendricks, je bent, bent toch ook naar Spelen... Ook, uh... Ik ben ook een paar keer naar die Spelen geweest. Ja. Wacht even, de zeven regels. Moet je ze er ja. even bij pakken, want de luisteraar weet nu niet waar nou het ja, over gaat. Maurits Hendricks die heeft zeven regels uh, voor, de, voor degenen die naar de Spelen zijn uitgevaardigd. En die hebben we uitgebreid kunnen lezen. Je bent hier om te presteren. Nou, ja, Dat is wel even <lacht> handig. moet je het, je dat je het <lacht> Respect, houd rekening met elkaar. Gebruik sociale media met gezond verstand. Veiligheid, laat weten waar je bent. Wees 24 uur uh, uh, uh, uh, uh, bereikbaar voor je coach. Whereabouts, voorkomen gemiste dopingstest. Yeah, met allemaal open deuren. Ik denk, ja, ja. We, we, ja, ja we, we, we... Maar we is dat tijd... ook niet een beetje zijn taak om dat gewoon nog één nee, keer volgens mij is de duidelijk taak aan iedereen te zeggen? Nee, volgens mij is de taak van Maurits Hendricks totaal onzichtbaar te zijn. En ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Maar ik hoef niet maar de, de, de zeven gouden regels? regels van Martin... Luther, Hendricks, <lacht> aan de muur gespijkerd te horen. Is dat nou, te een te een over. Uh, ik wil even, uh, Manon, uh, jij bent bij een blad Helden. Uh, dus je hebt ook behoefte aan potentiële helden. Komen we Jojo wordt door een aantal mensen... Er zijn mensen die zeggen, ik kan drie gouden medailles Dat Kan natuurlijk ook, maar uh, daar zit ook wel een soort gevoel bij. Is dat een van onze nieuwe helden? Ja, ik hoop het van harte. Want zij heeft natuurlijk uh, in theorie heeft zij alles om een held te zijn. Ze ziet er fantastisch uit. Ze is super zelfverzekerd, kan goed een verhaal vertellen. kan hard zwemmen. Ze is nog jong. Ze is nog jong, we kunnen nog jaren met haar door. Ja, dolgraag, wij juichen wel voor Renomi. Maar buiten dat je het hoopt, heb je ook een gevoel van... als wij haar zien de afgelopen maanden, dat, dat zou zomaar eens kunnen? Ja, nou ja, vooral die, die zelfverzekerdheid. Ik ken haar persoonlijk niet, maar collega's die haar regelmatig spreken... die, ja, die, die zijn verbaasd over het feit dat iemand van die leeftijd zo uh, vol zelfvertrouwen kan zitten. En we hadden voor het uh, afgelopen nummer, het Olympische nummer van Helder... Hadden we een, een, een ronde tafelgesprek met uh, de gouden dames uh, Inge de Bruin... Uh, Ankie van Gunst en Leontien van Moorsel. Um, en Inge de Bruin die zei ook, als ik op die leeftijd zoveel zelfvertrouwen had gehad... nou dan, uh, dan weet ik het niet. Dan maar was er uh, nog meer uitgekomen ja, misschien. Ja. Wat opvalt, er is ook veel over gesproken de afgelopen weken... is dat de teamsporten, dat Nederland daar nou ja, minder vertegenwoordigd is. Minder goed ook misschien. NOC, NSF, Leo Driessen stelt daar weer tegenover... ja, maar een aantal sporters zijn weer afgevallen bij de Spelen. Het valt allemaal wel reuze mee. Wat, wat is jouw gevoel bij die teamsporten van Nederland? Nou, het is jammer dat de dames van het voetbal net niet uh, gered hebben. Die hadden, die hadden vast wel een aardig figuur geslagen. De, de, en uh, goed geweest voor het uh, vrouwenvoetbal. Maar verder, ja... Eh, Waterpolo is jammer ja, maar natuurlijk. ze hebben allemaal hun, hun uh, kwalificatiekansen gekregen. En, nee, maar uh, er ontstaat uh, uh, zo'n discussie, dat frappeert mij een beetje... dat wij ineens geen teamsportland meer zijn. Een aantal jaar geleden waren we dat overigens bij uitstek... gezien onze poldercultuur werd bij toen altijd uitgelegd. Zit, zit, is er ineens iets in onze samenleving waardoor we niet een teamsport... of dus ja. hebben we gewoon met een soort toevals iets te maken? Nou, ineens niet. Maar wat dat betreft, wat dat, betreft dat, dat, dat zou misschien nog wel... dat we iets meer te gehaast en iets meer voor het... In de opkomen tegenwoordig. Ja, dat, dat allemaal belangrijker is. Ja, als dat het gevolg ervan is, dan zou het zo maar kunnen. Want dat is altijd ik, moeilijk hè, want je, je gaat al snel uh, vervallen in, vroeger was alles beter. En uh, vroeger hadden we iets voor elkaar over in een team. Nou, nou maar, maar, die, maar niet zozeer in een team. Maar, maar als nou je ja, het vertaalt politiek. naar de maatschappij, dan. Nee, nee, nee dat, ik zeg niet dat ik dat doe, maar dat soort geluiden <coughs> hoor je dan om je heen. Dat mensen zeggen, nee, ja, het heeft te maken met de maatschappelijke ontwikkeling. Nou, het zou zomaar kunnen. Als je ziet, er is tegenwoordig geen enkele tijd meer... Uh, tussen uh, de, uh, iets gebeurt en iets veroordelen. Als uh, Frank de Boer een opmerking maakt over uh, uh, hom homofilie in voetbal... dan maakt het niet uit wat hij daar nou precies gezegd heeft. De conclusies zijn al getrokken, de man hangt er anders... En, en, en we zitten er bovenop. En als je dat maatschappelijk vertaalt bijvoorbeeld met, met, uh, uh, uh, de, met die burgemeester van Utrecht... Echt, voordat het gebeurde, wist ik al. Oh, het is gaat over Wolse, Oh, die wordt wel een schoonpaal genagen. Maar en wacht even, en wat maar, is dan het verband met de nee, teamsporten? Nou ja, dat, dat we de, de, de, de, daar de, de, niet zo goed het, in zijn? Er het, het is, het is geen rust meer voor. Is, uh, en dat is wat even. een team nodig heeft om te presteren, bedoel je? Nee, je moet af en toe ook in de looten wat fouten kunnen maken. En dan, en dan van daaruit weer, uh, weer eens terug kunnen komen. Maar het moet allemaal nu, nu, nu. En het moet allemaal meteen goed. En als het niet goed is, dan weten we ook meteen waar het aan gelegen heeft. En uh, ja, vanuit die haast kom ja, je niet het... zelden, niet gauw meer tot iets. Goeds, denk ik. Dus de topsportzomer heeft ons tot nu toe in teams niet zo heel veel gebracht. Hè? Nee. Want zowel het voetbalteam als de, onze wielerteams uh, maakten niet zo'n uh, geweldige teamindruk. Dus uh, misschien dat er iets uh, uh, gaande is of voor, niet. Voor voor sociologen. Ja, um, ja we misschien. hebben ook een prachtig uh, centrum uh, naast het Olympisch Dorp... Hè, waar de, de sporters op allerlei manieren ook uh, hun, hun laatste details kunnen doen... Zitten wij in Nederland qua ontwikkeling in dat opzicht... Zeg maar, professionalisering van de sportbegeleiding... zitten wij daar in de voorhoede wat jou betreft als we kijken naar landen? Of, of moeten wij daar nog juist hele stappen maken? Nou, ik denk niet dat ik daar echt een hele goede gefundeerde mening over kan vormen. Dan ga ik alleen maar, maar goed, af op wat ik. Het uh, zit aan het wel topsportklimaat ja. in Nederland. Wij zijn erg goed om te mopperen op ja. onszelf, terwijl we gewoon medaille technisch eigenlijk heel goed meedoen in de wereld. Hè. Wat is ons topsportklimaat eigenlijk? Ja, het topsportklimaat is niet al te best, volgens mij. Nee. Uh, nee. Ik, uh, op het moment dat jij als sporter uh, heel graag iets wil uh, dat ook hardop uitspreekt, en uh, risico's neemt daarin. Dan, dan word je vaak toch wel uh, behoorlijk met je. En hoe verklaar je dan dat als wij omrekenen naar hoofd van de bevolking... dat wij zeg maar een ongekend hoog aantal medailles... enorm veel landen stik jaloers zijn op Nederland... denken als wij zoveel medailles zouden... dan zouden we een sport. Wat verklaart dat? Want wij mopperen altijd op onszelf... en we halen relatief veel medailles. En wij mopperen altijd. We mopperen als het regent de hele zomer. En dan is het verdorie vier dagen mooi weer. En ik hoor iedereen weer mopperen dat het te warm is. Ja, is het Volgens zo. Mij, uh, ja. is toch veel te warm. Dat is iets uh, in, in de cultuur. Uh, wij worden mopperend geboren, heb ik soms het uh, gevoel uh, in de, Nederland. Uh, Leo Dries, wat is jouw indruk van hoe, hoe het NOC-NSF het nu aanpakt met de topsport bij de Spelen? Hè? Dat high-performance-center op een garagedak. Van een winkelcentrum waar de sporters inderdaad uh, eventjes naartoe kunnen. Om ja. de puntjes op de i te zetten. Heb je ik het idee denk... dat dat kan helpen? Nou, ik denk dat je beter af en toe naar het, uh, dat andere house kunt gaan. En uh, daar zinnen wat verzetten. Ik bedoel, je moet het een beetje... Ik denk dat topsporters die daar zijn nu, op dit moment... Die weten zelf wel wat ze wel en niet hebben moeten doen. En nog zullen moeten doen om, uh, om uh, goed te presteren. Ja. Dus ja, als die, als je die hoe meer faciliteiten je biedt die er eventueel toe doen, ja, hoe beter topsportklimaat je, uh, je maakt natuurlijk. Want Van Nick je was bij de tour hè, een paar dagen ja. dit jaar. Uh, uh, je bent heel veel bij de tour geweest. Als je het, het Sky-team, veel besproken Sky-team uh, van Wiggins, uh, uh, ziet en de Raboploeg, ploeg er werd gezegd: eigenlijk zijn de Britten veel verder met de professionalisering. Van, van de sport dan de Nederlanders. Ja, ik vind dat altijd van die... Uh, in de tijd van Lance Armstrong was Lance Armstrong... degene die uh, het meest professioneel bezig was. Uh, ja, dat, uh, daar horen we tegenwoordig ook nog steeds allerlei verhalen al, over. Ja, hoe professioneel dat was. Ja, dat wordt altijd... Uh, nu is Team Sky weer uh, het team met, met de beste uh, ideeën... en de beste planning en organisatie. Is het overtrokken? Nou ja, goed. Ze zijn daar wel, denk ik, uh, op een heel goed uh, pad bezig. Uh, maar ik weet dat ze bij Rabobank ook genoeg onderzoeken. En naar sommige, voor, voor sommige mensen ook nog te veel. Uh, dat het te voorzichtig en te berekenend en te wetenschappelijk en... Het is maar net wat je wil volgens mij. Want als je kijkt naar Sky. Ik denk dat die Bradley Wickers dit nog een jaar volhoudt. En dan is hij er klaar mee. Want je wordt natuurlijk helemaal gek als je drie man om je heen hebt. Uh, drie soldaten. Ja, maar als je het hebt over teamprestaties. Dat wil ik, daar wil ik eigenlijk naartoe. Oh, Hier een hele grote opweg. Dat Team Sky. Dat was in mijn ogen echt de ultieme teamprestatie. En wat je gewoon heel weinig ziet, ook in een Tour, dat mensen zich zo voor die één... Er wordt gewoon van tevoren gezegd, Wiggins is onze man, ja. no matter what. En iedereen die, die houdt zich eraan, van ja. Cavendish tot Froome. Uiteindelijk. ja Froome heeft dat steeds gedaan. goed Hij heeft wel een paar prikjes uitgedeeld. Nee. Hij wilde even laten zien dat hij, uh, dat hij ook maar, wat kon. Maar Froome ja. had uiteindelijk nooit de Tour gewonnen, want als jij... Uh, of ja, nooit... Dat is nog niet zomaar gezegd, omdat hij toevallig even wat harder in die bergen kon uh, rijden. Tenminste, daar leek het op. Want op het moment dat jij in het geel zit, dan krijg je zoveel over je heen. En maar... Spanje al niet aan. Nee, reken de, maar dat zo'n Wiggins zo verschrikkelijk uh, veel druk heeft gevoeld. vanuit zijn eigen land, vanuit zijn eigen ploeg. die alles al jarenlang in het werk heeft gesteld om hem in het geel naar Parijs te krijgen. Volgens al die dopingverhalen weer, die ook elke gele tuit, truidagen over zich heen krijgt. Nou, dan moet je zo'n harde kop hebben. Maar daarmee zeg jij dus toch, als je de professionalisering daar ziet... enerzijds bagatelliseer je aan het begin van je redenatie... en aan het einde zeg je, ze zijn daar toch wel heel ver mee. Ja, tien prestatie. Tien prestatie. Ja. Okay. Dus niet zozeer het... Niet zozeer het gedoe eromheen, ja. maar als teamprestatie ja. zijn ze daar wel heel ver in gaan. Ik wil nog even, elke speler heeft zo zijn verrassingen. En dan hoeven jullie voor mij geen internationale verrassing... maar welke Nederlander gaat er nou voor zorgen waar we nu nog even niks van weten... dat wij allen zijn of haar naam kennen na de Olympische Spelen. Hebben we hebben, hebben er eentje? Hm. Of in een sport waar we misschien stiekem Doe, iemand Jan. hebben die heel goed zijn? Ja, kennen we die niet de al een beetje? Ja, Door, sinds, sinds hij de vlag ja. mag ja. dragen, Lorian Rijsselberg ja. mag die. Uh, Bas Verwijlen, weg. onze schermer, is natuurlijk een bekende naam. Al een ja. beetje, maar is, die kan wel een enorme stap maken. Nou, misschien is die naam niet zo verrassend, maar Edith Bos, denk ik. Ja. dat hij nou gaat toeslaan. Ja? Ga, ja? ga jij die op een uh, gouden medaille zetten? Gaat hij de Ja, Frans ik zet ik ook op, op goud. Ik zet Terpsa op goud. Edith Bos op goud. Ik zet Grol op goud. En ik Vos. zet uh, uh, de dameshockey. Uh, uh, of uh, Marjane Vos? Ja. Ja. Ja. ja. Nou, dat zijn de er vijf. zes, zeven. Als we even kijken, want, want je noemt nu een paar sporten. Er is vanmiddag onderzoekje gedaan uh, waar de Oranje-fans het meest naar uitkijken. Of de meeste kaartjes voor kopen. Uh, hockey komt daar als eerste uit. Judo als tweede. Hadden jullie dat gedacht dat hockey het.? Uh populair ja, zou zijn. Als je dan toch ja, ja ja, ik kan me wel voorstellen. ja, ja Tom had er een verklaring wel... voor. Nou, ja de, de, de, de, Ik zeg al, een hoop mensen die kunnen betalen om naar de Spelen te gaan... die komen ook een beetje uit een hockey-achtergrond. Dus in die kringen en al die dat, bedrijven... Dat bestond toch niet meer? Dat nee, maar, nee, dat bestond niet meer. Maar al die bedrijven die gaan, daar is ja, ook ja, een, is een erg populaire sport voor. Dat is waar, en ja. het is een zeer toegankelijke sport, omdat ja, er relatief grote stadions ja, zijn En de kaarsjes zijn ook goedkoper groot. dan veel andere sporten, ja, zag okay. ik. Dat dus, uh, uh, lijkt me dan misschien nog de meest belangrijke reden voor Nederlanders. Ik ben 88 voor de was toen naar, de, naar Seoul geweest en uh, uh, alleen maar voor het wielrennen, eigenlijk een beetje voetbal. En de uh, wielrennen, met, uh, Monique Knol, Gouds inhalen en Leo Pele, je die naam. Nog. Ja, ja, ja. Zilver zilver. op de puntenkoers. Ja. En, maar toen en daarna hebben we vrije tijd. Dan ben ik overal geweest. Nou, het maakt je echt, je moet als je daar eenmaal bent, ga overal naartoe. Want het is echt, het is heel Nee, we <laughs> dus gaan niet alleen naar hockey, maar gaan. Ja, judo judo, judo maar. op twee. Alleen Vinden jullie dat nee. verrassend dat, dat, dat Judo op twee staat qua populariteit bij, bij de Oranje Fans? Ja, nou ja, we maken wel best. We hebben goede judoka's. Ik bedoel, maar wat is de... daar vlakbij die judo hall? Is daar iets een leuk uitgangscentrum? <grijpte> nee, nee, volgens mij niet eigenlijk. Het oh, nee. ligt allemaal ligt euh, vlakbij het Nederlands. Ja. Eh, we hadden het net nog even over... voetbal is altijd de grootste sport ter wereld. Zeg maar nu is het voetbal <hijst> begonnen. En wij merkten volgens mij allemaal aan elkaar... dat we eigenlijk denken, oh ja, dat voetbal is al een beetje begonnen. Ja. Voetbal en Olympische Spelen is toch nooit... helemaal de combinatie geworden, hè, Leo? Dat dat toch uiteindelijk niet de allerbeste ter wereld zijn. Nee, daar komt altijd het meest nadrukkelijk naar voren... dat de die Olympische uh, gedachte altijd nog uh, een beetje ja. hink op twee gedachten is. Hè? Als je het helemaal vrijgeeft, dan, dan zal het ook nooit goed worden. Want dan zit het altijd in de weg van de EK's en WK's. Dus ja, dat zal altijd een probleem blijven. Ja, dat een probleem. En zo, zo kan het dat wij op dit moment zien dat Japan met 1-0 voor staat tegen Spanje. Ja. Bij de mannen. Maar... Er is nog, uh, er is is nog even minuten Spa Spanje speelt al met het moment. Waar verheugen jullie in het meeste op de, op de spelen? Is er nog een sportspecifieke moment waarvan jij zegt... buiten één keer per vier jaar... Je hebt mensen die zeggen, één keer per vier jaar bij die spelen... dan ben ik helemaal weg van dit of Ja, ja, ja cliché, maar de 100 meter sprint. Ja, ja, dat ja. Is, uh, ja die hebben we toen live mogen zien, Ben ja. ons. Dan kan ik me niet schedelijk in de maling genomen ben. Maar het <laughs> was dat mooi, zeg. Heb je dat al aangekruist? bijvoorbeeld? Weet je hoe laat dat is dan? Uh, Nee, dat uh, weet ik dan weer niet, het ik wel even door de mand. Ja. Nee, dat ja. Ja. Weet je, de niet <laughs> je weet wel hoe lang hij duurt. Ja, <laughs> Gaat hij het winnen, Bolt? Ja ja, oren, ja, ja, ja. Er ja. is ja. geen twijfel over mogen. Nee. Noem nog even een keer de gouden medaillewinnaars voor Nederland. Jullie hebben ze al genoemd. Terpstra, Vos, Bos, uh, Vos. Grol, Grol en, Verwijlen, Hockeydames, Verwijlen. Hockeydames. Verwijlen. en de heren, de heren niet. Zeilen nog? Dorian. Volgens mij ver, vergeten jullie nou degene die wij als tot nieuwe heldin al benoemd Anomi. hebben. Ja! Nou ja, maar die hadden toch bij de zaterdag okay, toch al. Oké, okay, ja, ja. oké. Okay. En Twente, we gaan Twente doen? Nou, Twente doen. Net, we zijn nu Daar weer zo'n de spel. We Daar hebben we een andere geweest. keer over. Nou, ja, zeg maar, maar, is, uh, maar de 1 de Finse club. Ja. de Finse club. Ja, gaan we ook volgen. Uit. Wij gaan uh, jullie danken, Leo Vries en Manon Koolstel, en hopen dat wij met z'n allen gaan genieten van prachtige Olympische Spelen. En dat de voorspellingen van voor jullie redelijk uitkomen. Want we hebben al een uh, gouden medaille of zeven. Daar tekenen we daar wel voor. Termstraat, de eerste. Kevin dus doet ook mee. Nou ja, meedoen belangrijker dan winnen.